Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring doen de regeringsleiders onder meer een oproep aan Israël om af te zien van een grondoffensief in Rafa. Rutte zegt dat zo'n offensief zal uitdraaien op een humanitaire ramp en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren, want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. De voormalige leider van Catalonië, Puigdemont, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen in mei. Puigdemont woont al jaren in België omdat hij in Spanje kan worden opgepakt... vanwege het illegale referendum dat hij had gehouden over Catalaanse onafhankelijkheid. Colombia wil volgende maand beginnen met het bergen van een scheepswrak... met aan boord een miljardenschat. Het Spaanse schip de San José werd in 1708... door de Britten tot zinken gebracht in de Caribische Zee... vlakbij de Colombiaanse stad Cartagena. De San José vervoerde een lading goud, juwelen, kanonnen en serviesgoed... met een waarde die nu wordt geschat op 17 miljard euro. Het wrak werd in 2015 door de Colombiaanse marine ontdekt... en ligt 600 meter diep... Colombia heeft haast met de berging, omdat ook Spanje, Bolivia en een Amerikaans bergingsbedrijf vinden dat ze recht hebben op de schat. De voetbalelftallen van Wales en Polen maken nog kans op een plek in groep D van het EK komende zomer, waarin ook Nederland zit. Wales won in de playoffs van Finland en Polen versloeg Estland. Dinsdag spelen ze tegen elkaar. De winnaar van dat duel komt in groep D met Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Het EK begint op 14 juni en wordt gespeeld in Duitsland. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten. En het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. like Ritme. Ritme van ZFM. ZFM.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 Lose control. Cause that lullaby was mine I heard he sealed it sealed in with a kiss En dan helpen.